You're on dance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 ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou, jou wordt de lucht weer blauw. Ja door jou wordt de lucht blauw, en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf je altijd trouw, want door jou in de lucht weer blauw. Ja door jou wordt de lucht in blauw, en ik ben nergens zonder jou. Nee nergens zonder jou. Ik pak een douche en ik maak een kommet.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 en ik ben nergens zonder jou. Ik blijf jou altijd lang, want de jou met de lucht in blauw. Ja, door jou wordt de lucht in blauw. En ik ben nergens zonder, ja, zonder jou. Nee, nergens zonder jou. Is een arm om me heen. Te veel mensen toch alleen. Wat goed moet dan gaan. Ik ben nergens zonder jou 3, Ja, om the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 Het ja, no.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 Drive. My dad and is delivered On white, red, light, 66, so glam It's absurd I'm gonna put her on the backseat And drive her To Tennessee yeah. day. to